...beheerder van het museum, dat de stichting niet tevreden is met het huidige beheer van het museum... ...en vindt dat het cultuurhistorisch gedeelte in het museum niet goed tot zijn recht komt. De stichting heeft geen afspraken met de beheerder van het museum gehad over eventuele samenwerking. En de stichting kan zich vinden in een voorstel van het genootschap... ...voor een Zandvoorts Digitaal Documentatie en informatiecentrum ...waar de inwoner en de toerist veel over het Zandvoort van gisteren kan beleven en vinden. En... Voorzitter, de basis voor dit amendement was om veel vrijwilligers die op dit moment staan te trappelen om hun diensten te leveren. Om die de gelegenheid te geven op dit platform een taak in de uitvoering van dit museum te kunnen gunnen. Tot zover mijn toelichting op het verhaal van gisteren en het amendement voorzitter. Dank u wel meneer Simons. Meneer Toner, wilt u kort reageren? Nou, niet kort voorzitter. Niet als er gezegd wordt dat ik onjuist informeer, want dat is een doodzonde. En een doodzonde betekent een motie van wantrouwen. Voorzitter, de heer Simons begon met... Er is nooit overleg geweest met de stichting BZCE. Ik zou graag willen dat u het bandje even ophaalt en het afspoelt. En even kijkt waar ik heb gesproken over BZCE. CE, in mijn verhaal gisteren. Bij interruptie voor Heeft u ook die? Nee, nee, Daarna heeft het uitspreken. niet genoemd. Ik heb het gehad over dat er alle alle culturele instellingen in Zandvoort hebben meegewerkt aan de totstandkoming van de nota zin in kunst en cultuur. En als u kijkt op de laatste bladzijde, ziet u ze allemaal staan. Dan ziet u ze allemaal staan. Anke Joustra genootschap uit Zandvoort. Blomschuitenclub, de hele Riedel staat erop, die ik gisteren ook noemde. Die andere club kon ik nooit genoemd hebben, want die bestond toen nog niet. Dus ik weet niet waar u het over heeft. Dat is één. In de tweede plaats, want u laat uw oren schijnbaar hangen naar deze twee clubs... ...die altijd al vervelend zijn tegen het, tegen, het, tegen het museum. Want het gaat nu even anders spelen dan ik dacht te moeten doen toen we het gisteren nog bespraken. Maar dit accepteer ik namelijk niet. Als de ondertekenaar mevrouw Sandbergen van Behoud Zandvoorts Cultureel Erfgoed... ...meent dit soort zaken te moeten ventileren... Waar ik nog nooit over gesproken heb, dan is dat voor mij gewoon een vortje papier. Als u een ding van meneer Sinsen, een mail van meneer Sensen daarbij neemt, van het Genootschap uit Zandvoort heeft zich nooit niet akkoord verklaard met de uitbreiding van de taken en is tegen het handhaven van de huidige vorm en er zijn geen afspraken gemaakt met het museum, dan moet u kijken op die no in die nota waar staat. De formatie schiet tekort die moet uitgebreid worden. Waarin staat een adviescommissie voor met expertise het gebied van cultuurhistorie, museaal beleid, bedrijfsvoering, educatie enzovoorts. Waarin staat dat samenwerking nodig is tussen Zandvoortsmuseum en de cultuurhistorische verenigingen. Waaronder de stichting Bunkermuseum, Genootschap, Bomschuiten, Bouwclub, Juttersmuseum en anderen. Waar staat een cultuurhistorisch platform genoemd met een onafhankelijk voorzitter. Etcetera, etcetera. En waarop nog steeds op die laatste bladzijde de namen staan van alle mensen die daarmee hebben gewerkt. En in alle gradaties hebben meegewerkt. En mensen zijn echt slecht bij de les, want er staat hier dat de nota niet voor inspraak nog is geweest. De nota die is naar u toegekomen na inspraak en er heeft niemand ingesproken. Deze nota is dus gebaseerd op de inbreng van al die instellingen. En deze nota heeft in de inspraak schijnbaar geen enkele vraag opgeroepen. Ook niet de uitbreiding van de beheerder. En met andere woorden, wat ik gisteren verteld heb is de waarheid. En niet wat u nu vanavond zit te vertellen. En ik werk dit verder van me. Voorzitter, daar wil ik graag op reageren, uiteraard. Want uh, ik denk dat een van de belangrijkste feiten is. Ik kan me uh, de reactie van de wethouder voorstellen, natuurlijk. Dan moet u maar... zeggen dat ik een leugenaar ben. Dan denk ik, uh, voorzitter, dat... Ik heb ook niet gezegd, in ik heb gezegd dat u ons onjuist u heeft voorgelegd. is is een doodzonde. Maar, voorzitter, daar blijf ik bij. Ik denk, dat, ik denk dat uh, wat er hier in deze brieven staat als reactie... dat is de mening van deze instellingen. En dat is niet eentje, dat is de gezamenlijke stichting... van mensen waarmee gesproken zou moeten worden. En die geven dus een andere mening weer. En dat is ook de mening waarop ik uiteraard... Het amendement heb gebaseerd. Want anders was ik nooit met het amendement gekomen. Als deze mensen tevreden waren met het overleg wat er geweest is. Dan had dit niet mijn amendement geweest. Ons amendement geweest. En dan hadden de mensen zoals ze nu gereageerd hebben niet gereageerd. Meneer Simons. Nee meneer, meneer, meneer, gaan, meneer, meneer, zitten, dus meneer Tonen. Besteld. Kom naar nou Meneer Tonen. Meneer Simons. Ja, het is wel u goed. heeft. Nee u ik, ik ga. Mag ik even ja, uitspreken want u weet niet wat ik ga zeggen. U merkt dat u een portefeuillehouder, denk ik, behoorlijk op het verkeerde been heeft gezet. Ik ga even mijn rol als voorzitter spelen. U heeft andere informatie dan de portefeuillehouder heeft. En die heeft op basis van de stukken aangegeven wie zijn gesprekspartners zijn geweest. Dat is de essentie. De conclusie lijkt erg boud met onjuiste informatie. En ik kan mij voorstellen dat de portefeuillehouder zich daar geraakt door voelt. En op basis van deze lijst... En wat u als mail overlegt, zo tijdens een vergadering, denk ik voor mijn gevoel dat u tekort door de bocht gaat. En u doet dan de portefeuillehouder onrecht aan door minstens dan boven de markt te laten hangen dat het onjuiste informatie is. Dat doet aan deze discussie geen recht, volgens mij. Maar het is op dit moment ook niet aantoonbaar. Want de portefeuillehouder heeft zich gebaseerd op de gesprekspartners die wij als openbaar bestuur... Hebben gebruikt. En dat zijn gesprekspartners die ingangen hebben in de diverse verenigingen. Hij heeft het niet gehad over de nieuwe vereniging die is opgericht, dat heeft u ook al erkend. En u heeft ze gebaseerd op andere personen. Dat kan, dat mag. Maar uw conclusie vind ik dan wel erg kort door de bocht gaan. En ik hou u de spiegel nu voor, omdat we op dit punt, denk ik, elkaar ook moeten kunnen durven aanspreken. Meneer Bouwburg Wilson. Voorzitter, mag ik dan. Uh, ...even uh, uit de betreffende uh, nota kunst en cultuur. Ja, maar bij, mag ik even opwijzen dat we een tijdslimiet hebben afgesproken... Ja. ...en dat, dat we nu niet in detail moeten gaan uh, praten. Daar ja. ligt een abonnement voor... Het, het, ...en het abonnement gaat met name over de formatie. Denk, en daar moeten we ons dan nu op richten. En, en wij hebben al gezegd, bij, trouwens bij de, bij de eerdere gezegd... Bij zeggen, ...nou laten we eerst die nota nou aannemen... ...en dan beslissen over die formatie... ...dus wij wilden het alsnog niet autoriseren... En dan kan dat abonnement gewoon van de tafel. En dan, kunnen, en dan kunnen die clubs ook allemaal hier morgen inspreken. Dan maakt u er maar een mooie aparte vergadering. En dan horen we wel wat ze wel en niet willen. En hoe het is gegaan. En dan komen we er wel uit denk ik. Voorzitter, maar nee. ik wil wel een uitspraak van de raad. Of ik hier ja? de boel nee. heb. Verkeerd de voorgelegd ja of nee. Want nee, ik accepteer absoluut. niet dat er tegen mij gezegd wordt. Dat ik onjuiste informatie heb verstrekt. Ik accepteer dat voor geen seconde. En ik wil van u een uitspraak. Of u dat vindt ja of nee gemeente Belangen-Zandvoort gelooft Roudrein. dat de juiste informatie is verstrekt door de wethouder dank u wel voorzitter, misschien mag ik dat ook nog eens heel duidelijk zeggen. ik ken de heer Tonen 30 jaar en ik heb hem nog nooit betrapt op leugens of onwaarheden als hij iets zegt dan staat hij ervoor en natuurlijk ligt wel eens een enkele keer iets genuanceerd maar ik moet zeggen, in al die 30 jaar heb ik nooit anders meegemaakt en ik sta er nu ook voor 100% achter. Dat mag volstrekt duidelijk zijn. Meneer Kramer. Ja, ik denk ook niet zozeer dat het hier gaat om de heer Tonen. Maar gewoon om het beleid wat we voeren omtrent het uh, Sander's Museum. En als nu blijkt dat de diverse verenigingen dan wel uh, mensen zijn die ergens op terugkomen. Of een andere iets hebben gezegd dan wat de wethouder in eerste instantie heeft gehoord. Dan is dat wel een vraag die je kan afstellen van wat, wat, wat, wat willen die clubs dan? Dat klopt. Maar de en, conclusie is hier, ja, kijk, en, mag je dan een kijk, zwaar woord als onjuiste informatie gebruiken? Mag, mag ik even wat vragen? Want u zegt, dat willen die clubs? Maar u doet iets wat mevrouw Zandbergen als sectresse aangeeft, of ja. alle clubs daarachter staan. En dat is nog maar de vraag. Nou, nou mevrouw, ik, heb ik wil niet naar over... die discussie toe. Ik moet echt. Het enige, en dat vind ik echt zwaar genoeg, als u zo'n zwaar woord hier in de markt gooit, of het nou een abonnement is of niet, en het is... ...naar mijn smaak zoals ik het kan toetsen op dit moment onjuist... ...dan doet u de portefeuillehouder en het openbaar bestuur onrecht... ...om dat te handhaven. Meneer Paap, VVD. Voorzitter, de VVD spreekt haar vertrouwen uit in wethouder tonen. Dank u. Dank u wel. Meneer De Rode. De CDA spreekt ook zijn vertrouwen uit in de wethouder. Deze wethouder is altijd duidelijk en integer. Dus wij hebben geen enkele reden om aan te twijfelen. Meneer Paap, sociaal antwoord. Dank u, meneer de voorzitter. Ik vertrouw deze wethouder 100%. Deze motie heb ik in eerste instantie mede ondertekend en trek mijn steun daarin terug. Dank u wel. Dank u wel. Meneer Van Dursen, GroenLinks. Ja, ik ondersteun de de wethouder volledig hierin. Dus het... Dank u wel. We hebben het puur over het aspect van de benoeming. Op zet. Voorzitter, het is duidelijk dat we van twee verschillende uitgangspunten zijn uitgegaan. Ik denk dat daar het verschil in zit. Ik betreur de woorden dat ik de uitspraken heb betwijfeld van de wethouder. Want ik ken hem ook als iemand die dat altijd op een hele duidelijke en betrouwbare manier weergeeft. Ik ben inderdaad waarschijnlijk door de verschillende mensen die de stichtingen vertegenwoordigen... Uh, nu en in het verleden, daar kan een verschil in zitten... Uh, op het verkeerde been gezet. Maar ik denk wel dat het, hetgeen wat in de brieven staat... dat dat een, uh, een gevoel geeft van wij doen niet mee. Het Misschien is iets Simons, anders wat wij Misschien willen. Simons, is en dat is, de dat is de, nog steeds straks. de inhoud van het abonnement. Dat, het ging mij meer om de woorden die u heeft gekozen... en ik hoor u zeggen dat u dat betreurt en terugtrekt. Ja, Dank u wel. Dan is dat aspect afgehandeld, wat mij betreft. Voor de wethouder ook? Ja, Goed. Dan is volgens mij ook al datgene gezegd wat nodig is over het abonnement 3-1. En breng ik het abonnement in stemming. Meneer Kramer, u stak nog een vinger op. Uh. Ja. Ja. Ik probeerde er net ook in mijn betoog te zeggen. Van, van het gaat nu niet om wat de heer Tonen. Kijk, het is natuurlijk kwetsend wat heer Simons heeft gedaan. Maar het gaat ook om wat de keuze weer gaat doen met het Zandvoort Museum. En als het nu blijkt dat al die verenigingen zich hebben aangesloten bij een uh, behoudsam van cultureel erfgoed... en zich niet meer kunnen vinden in hetgene wat ze hebben voorgelegd... dan denk ik dat je dat abonnement wat voor ligt ook moet steunen. U geeft een stemadvies. Bedankt. Dat is wat u zegt. Nog andere behoefte aan een korte, meneer Beluis? Heel kort. Dat geeft juist aan dat je, dat, dat je niet weet hoe het precies zit... dat daar eerst uitspraak in moet komen en dat je dat abonnement... eigenlijk. In moet trekken en misschien het, inderdaad het bedrag nog niet autoriseren. Gewoon even. Gewoon in de begroting. We hebben wel eens meer. Dus de autorisatie vindt plaats nadat de, de nota is aangenomen. Uh, meneer Bluis moet dat bij abonnement? Of uh, Wordt, moet nee, nee, want van nee, er een besluit over nemen? wij aan. kunnen gewoon de dingen straks bij de vaststelling van het besluit niet autoriseren. Openzet, er gaat een gerucht rond. Wellicht trekt u het in. Een van de punten uit het amendement, voorzitter, is om het niet te autoriseren. Nou, als we daarmee het besluit recht doen, dat is het belangrijkste wat we daarmee willen bereiken. Ik kijk even. Dus via... trekken we dat in. En wat kan, kan laten? Niet autoriseren? Ja, dat kan ja, dat onderdeel Oké. Okay. Okay. er zijn er twee posten dus. Het, het, de totale kosten van het museum. En dus de uitbreiding van de FTE die we dan niet autoriseren. Goed? Maar kern is, u trekt het abonnement in. U onthoudt zelf even dat u erop terugkomt. G4, welk abonnement? G4 stelt voor om dan de volgorde maar te gaan. 2-1. 2-1 is van tafel. 2-2 is gewijzigd in die zin dat dat eenmalig is voor 2010 met het bedrag en dat is voldoende over gezegd ik breng het in stemming bij hand opsteken wie is voor dit abonnement 2-2 ik kijk rond dat is de fractie van de oudere partij Zandvoort dat is de raad unaniem dank u wel voor het meehelpen abonnement aangenomen abonnement 2-3 openbare toiletten mensen iemand daar nog kort iets over te zeggen nee Portefeuillehouder houden nog Kleine opmerking, heel klein. Ja, voorzitter, dat is even aan de orde geweest. Het bouwen van een toilet kost 30.000 euro. En het onderhoud van een toilet is jaarlijks tussen de 6.000 en 7.000 euro. Dank maar u wel, portofij. Dat is dus iets wat wij moeten realiseren. Het bouwen, het kosten eenmalig 30.000, structureel onderhoud 6.000 tot 7.000 euro. Ja, dat geeft de portefeuille u nog mee. Het abonnement ligt voor. Ik breng het in stemming bij handopsteken. Wie is voor het abonnement 2-3 openbare toiletten? Dat zijn de fractie van de VVD, de heren Bouwberg, Wilson en Suttorp. Wie is tegen dit abonnement? Dat zijn de fracties van de Partij van de Arbeid, Sociaal Zandvoort, Gemeentebelangen Zandvoort, het CDA, GroenLinks, de heren Simons en Posten. Daarmee is het abonnement verworpen. Abonnement. 2,5 is geweest, 2,6 is geweest, 2,7 abonnement Boomkap. Daar is uitgebreid over gediscussieerd. Volgens mij is iedereen ervan doordrongen dat het groen en groener en groener mag worden in Zandvoort. Er is ook nog gesproken over deregulering. Heeft de VVD behoefte om dit abonnement in stemming te brengen? Goed. Wie is voor dit abonnement? Boomkap 2.7, bij hand opsteken. Voor zijn. De heren Kramer... ...mevrouw Geurensson, ...meneer Paap, meneer henri Verpoorten... ...meneer Paap van de VVD... ...mevrouw Draaier... ...meneer Van Deursen... ...en de fractie van OPZ. Wie is tegen dit abonnement? Tegen zijn. Voorzitter, misschien mag ik er ook nog een stemverklaring afleggen. Wat wij gaan nu besluiten... Dat is dat wij eh, elke keer het aan de raad gaan voorleggen. Nou, het is te gek voor woorden. Sterker nog, u kon er wel eens apart voor bijeengeroepen worden om de Laat termijnen te handhaven. Schrikkelijk. Anders ben ik een dwangsom verschuldigd. Onzinnig. Tegen zijn. Maar het is een goede luisteraar, had het al begrepen. Meneer Drommel, de fractie van de Partij van de Arbeid, Sociaal Zandvoort, het CDA. Daarmee is het abonnement aangenomen. Abonnement 4-1, Aankleding Toeristisch Centrum. Wenst iemand daar nog iets over te zeggen? Kijk even rond, de houden nog. Dat betekent dat het abonnement in stemming wordt gebracht, bij hand opsteken. Wie is voor het abonnement 4-1, Aankleding Toeristisch Centrum? Voor zijn de fractie van de VVD, het CDA, gemeente Lange Zandvoort, de heren Poster, Simons en Bouwberg Wilson. Wie is tegen dit abonnement? Zijn de fractie van GroenLinks, Sociaal Zandvoort, de Partij van de Arbeid. En daarmee is het abonnement aangenomen. En meneer Sutop, excuses. Abonnement 4.2. Aanpassen parkeertarieven parkeergarage. Even kijken, want... Hak boven de markt. Die is geparkeerd. Ik kijk de VVD aan. 4-2-aanpassen, parkeertarieven, parkeergrijs. Het gaat mee naar de discussie, hebben we gezegd. Dus we hoeven niet de stemming gebracht te worden. U trekt hem in, dank u wel. Abonnement 4-3, parkeertarieven, parkeertalan van het CDA. Stemmen. Stemmen? het CDA handhaaft het abonnement. Wens iemand daar nog iets over te zeggen in het debat? Portefeuillehouder nog? Meneer baber voorzitter, voorzitter, hier staat in het, in het amendement eh, op het huidige niveau dat het parkeerplan 2009 zo snel mogelijk aan te passen. Eh, ik dacht dat wij iets hadden opgemerkt als eh, het parkeerplan is, is, is vastgesteld. Ik weet, ik weet niet of het amendement is gewijzigd inmiddels. Nee. Meneer Bluis, u heeft een vraag. Er moet staan het nog vast te stellen parkeerplan, want het is nog niet vastgesteld. De parkeertarieven voor alsnog als te bevriezen op het niveau, op het huidige niveau, ja. niveau 2009. En het, het nog vast te stellen parkeerplan, want het is nog niet vastgesteld, zo snel mogelijk aan te passen. Ja, nou dat, we, dat hebben we toch besloten. We hebben we toch gaan besloten gaan we dat we dat parkeerplan gaan aanpassen. Dat hebben we toch besloten in de commissie. Waar oh, was er niet bij? Oh, dat was ja, voor mij. Ja. Ja, okay, Ik, het, u handhaaft het huidige stuk. Ja. Ja, niemand verder behoeft aan een debat. Ja, verder? Ja, je Hedeport, je... de portefeuillehouder wil nog kort wat zeggen. Meneer Tonen, financiën dan. Uh, ja, voorzitter. Um, afhankelijk van uh, de snelheid waarmee dat nieuwe parkeerplan... Of, uh, dan uh, door uh, de raad uh, wordt vastgesteld... Uh, ...lopen we steeds, verder, uh, steeds, steeds een groter risico. En je uh, moet zich bedenken dat we in 2013... Uh, ...al uh, op dit moment een tekort voorzien van ongeveer 4,5 ton. Stel dat u dit pas in laat gaan op 1 januari uh, uh, 2011... ...dan komt daar nog eens 4,5 ton bij. Dat betekent dus dat we vanaf dat moment... ...steeds verder en dieper in de tijd uh, nog negatief blijven. Oh, ik zit die microfoon al bijna weg te gooien. En, ...en dat is de consequentie... Uh, ...als u de verhoging niet toepast... ...en overigens... ...want die, dat heb ik helemaal niet meer... ...in de discussie gehoord, maar hebben we hebben het ook ooit eens gehad... ...van 1,80 naar 2 en van 2 naar... 2, uh, naar ...2,20 in 2,12... Hè. Uh, ...maar als u helemaal niks doet... ...dan loopt in ieder geval straks... ...die... Uh, die, uh, die, die, die egalisatiereserve... Uh, die, ...die loopt uh, helemaal leeg... ...en dat is natuurlijk een lelijk gezicht... ...dat betekent dat je moet vullen vanuit... ...de algemene reserve... Duidelijk? Nee, het verschil is als u het handhaaft dat u bevriest, en dat scheelt u, dat legt de portefeuillehouder net uit, ongeveer 4,5 ton, want u redt het niet voor januari. En als u het niet bevriest, zoals meneer Drommel zegt, dan gaan die tarieven die dan zijn genoemd voor alsnog in werking. ...totdat u het wellicht weer opnieuw bijstelt. Dat kan. Ja. Dat is de route. Dat is de keuze. Cruciaal hier. Ja? Is het duidelijk voor u allen... ...wat het effect van dit abonnement is? Nee, Voorzitter, het is een beetje rommelig. En, wat is voor u nog niet duidelijk, meneer ja, <coughs> uh, Kijk, we schuiven die consequenties... ...weer voor ons uit, net zoals de wethouder zegt. Dus dat is voor mij heel duidelijk. Ja. Ik heb u zelf ook al gezegd... ...dat scheelt 450.000 euro... En ja, kijk, het is niet zo dat ik niet zou willen wachten tot januari. Maar dan moet u maar wel aangeven dat als we in januari besluiten of het, als het 2020 wordt, of dat dan ook nog direct in kan gaan. Want dat is mij niet helemaal helder. Dus daar zou ik nog wel antwoord ik op willen. Ik heb uit de discussie begrepen. En wij, zijn, wij zijn voor een verhoging. Dat ook per 1 juli of per 1 april een nieuw tarief kan worden ingevoerd. Alleen dat is weer een. Ik kijk even naar achter in de zaal. Kan dat? Ik dacht dat dat uit de discussie, dat per 1 april of 1 juli of 1 oktober kunnen ook de tarieven worden aangepast. Alleen het is een extra slag die je moet slaan. In dit geval, is, dat is een nieuw Ja, precies. geval gaat het een raadverdel twee maanden voor een laatste Ja, dat klopt. Maar het is tussentijds aan te passen. Het hangt dus af van het tempo. En meneer Kuiken, wat u aangaf is dat inderdaad je een tekort of een minder opbrengsten moet je zeggen. We zeggen, want de begroting 2010 geeft aan uh, dat de, de, de lasten die, uh, die, uh, die nemen genezen toe voor, de, voor, de, voor het, uh, het gebeuren parkeren. Want die parkeergarage is nog in aanbouw. Dus, dus, dus en, en de reserve, al die toevoegingen, die, die 4,5 ton, die gaat allemaal die reserve in, die ...en in 2011 is het wel actueel, want dan gaat die in ja, maar, maar die reserve is wel bedoeld om straks de exploitatie af te dikselen. Ja, we, we lopen niet zoveel risico, dacht ik, als dat de wethouder aangeeft. Maar hey, meneer Bluis. pagina 98 maar even goed bestuderen. Het effect van het abonnement is... ...ik wil alleen dat u het zeker weet... ...is dat die, als je het een jaar uitstelt... ...praat je over ongeveer 4,5 ton. Dat is het effect. En en dat het hoeft geen niet jaren, in de jaarexploitatie, maar wel in de reserves. Maar het hoeft geen plan. jaar uit te stellen. Het... Nee, maar even. Als het korter is, is het korter. Daar zijn we het ook over eens. Alleen we moeten niet onduidelijkheden over feiten hebben. Ja? Volgens mij is er voldoende over gezegd. Abonnement parkeertarieven 4-3. Ik breng het in stemming. Want CDA trekt het niet in en we gaan stemmen. Wie is voor dit abonnement bij hand opsteken? Dat zijn de fractie van de VVD. Meneer Poster, meneer baber Wilson, meneer Suttorp, de fractie van GroenLinks, het CDA en Gemeentebelangen Zandvoort. Wie is tegen dit abonnement? Meneer Simons, de fractie van Sociaal Zandvoort en de fractie van de Partij van de Arbeid. Daarmee is het abonnement aangenomen. Het heeft het voor. Abonnement 4, 4, Parkeerterrein De Zuid. Volgens mij is daar voldoende over gezegd. Bij handopsteken, wie is voor dit abonnement? Er is voldoende over gezegd. We gaan stemmen. Voor zijn... Meneer Van Deursen, meneer De Rode, meneer Bluis, mevrouw Draaier, meneer Paap Sociaal Zandvoort, mevrouw Rietkerk, meneer Kuiken, meneer Stammis, meneer Henrijon van Poorten, meneer Drommel, meneer Paap, mevrouw Geurensson, meneer Kramer, meneer Suttorp. Wie is tegen dit abonnement? Tegen zijn de heren Poster en Simons. Daarmee is het aangenomen. Abonnement 4-5. Inkomsten in huur, parkeerhandhavers. Volgens mij is er voldoende over gezegd. Ik breng het in stemming. Bij handopsteken wie is voor dit abonnement? Voor zijn de fractie van de VVD, de Partij van de Arbeid, Sociaal ja, Zandvoort, unaniem, unaniem inmiddels. Ja. Ik begin gewoon met tellen hoor. Abonnement 4.6, 6 Huur, strandhuisjes. Abonnement is later ingediend. Er is over gediscussieerd. Nog vragen over? Ik breng het in stemming bij handopsteken. Wie is voor dit abonnement? Dat is de fractie van de VVD, de fractie van Oudere Partij Zandvoort, GroenLinks, het C, meneer De Rode, mevrouw Draaier. Wie is tegen dit abonnement? Meneer Bluis, meneer Paap, Sociaal Zandvoort en de fractie van de Partij van de Arbeid. Daarmee is het abonnement aangenomen. Dat brengt ons op het abonnement 6-1, dorpsgesprekken. Nog vragen over? Bij hand, op, bij hand opsteken. Wie is voor dit abonnement? Dat is de fractie van de VVD, van het CDA, van Gemeentebelangen, Zandvoort, Sociaal Zandvoort en de ouderpartij Partij, Wie is tegen dit abonnement? Meneer Van Deurse, GroenLinks. Tegen. Mag, tegen ik in, mag ik een stemverklaring afleggen? Dat mag um, het antwoord van de wethouder was voor mij helder. Dat ik, we gaan wijkgericht werken. En daarmee uh, krijgen we hopelijk nog meer dorpsgesprekken op gang dan uh, de afgelopen dorpsgesprekken. Dank u wel. Waarvan acte tegen zijn de fractie van de partij? Hetzelfde, van de hetzelfde geldt voor mij voorzitter. We okay. gaan het kennelijk dubbel doen. Dank u wel meneer Kuiken. Daarmee is het abonnement aangenomen. Abonnement 62 van OPZ centrale boek is ingetrokken. 63 P1 is ingetrokken. 6-3 is. Dat is het oude 1-1. Abonnement of amendement internet van oudere partij Zandvoort. Nog behoefte aan betoog. Meneer Simons. Korte toelichting nog, eigenlijk alleen een opmerking, voorzitter. Uh, Uiteraard is dit kosten, maar wij dachten aan een balans tussen bezuinigen en stimuleren. Nou, dit is een van die stimuleringsmiddelen. Dank u wel. Kijk rond. U wilt ook wat zeggen, meneer Paap, VVD. Aan u het woord. Voorzitter, er is in het leven niets gratis, dus dat hoef je ook niet te onderzoeken. <lacht> Ik heb inderdaad gisteren gehoord dat er zelfs discussie is of de zon gratis opkomt of niet. Dus ik sluit mij voor een stuk bij u aan, maar dit is op te rekken. Voorzitter, een korte opmerking. Als uh, repliek uh, wat, wat meneer Paap zegt: natuurlijk is dat zo. Maar uh, we kennen dus voorbeelden. Vandaar dat ik uh, bij de aankondiging van het abonnement ook vertelde: dat er een aantal steden zijn waar dat speelt. En daar uh, werkt de provider in, op een dusdanige manier mee. dat dus de hele plaats gratis internet heeft. Ik breng het in stemming. Wie is voor het abonnement 6.3 internet? Bij hand opsteken. Voor zijn de heren Simons en Paap Sociaal Zandvoort. Wie is tegen het abonnement? Tegen zijn de fractie van de VVD, de Partij van de Arbeid, Gemeentebelangen Zandvoort, het CDA GroenLinks, de heren Suttorp, Bouwberg, Wilson en Poster. Daarmee is het nipt verworpen. Ja. Daarmee zijn de abonnementen behandeld en wordt er op de achtergrond druk gewerkt aan een berekening. Maar er liggen nog een aantal besluiten die door het de, de college aan u zijn gezonden, ook nog ter beslissing. Bij Memorie van Antwoord in het bijzonder, ik hou het u voor, dat is uh, de 10.000 euro classic Concerts. En ook dat moet even in stemming worden gebracht, begrijp ik. Oh nee. nee, we stemmen over de begroting inclusief de memorie van antwoord. Met uitzondering van de brief die ik net heb genoemd. Voorzitter. Plus de posten die buiten autorisatie vallen dus. Ja, die moeten we dan even benoemen om het goede beeld te hebben, daar heeft u gelijk in. Maar ik schors nu even heel kort om te kijken hoe ver de teller loopt. Want er wordt even doorgeteld wat de amendementen voor consequenties hebben. En ik mag toch aannemen dat u dat even wilt weten. Dus vijf minuten. Ja, Dom, er zijn een paar wethouders niet bij. Nee, dat denk ik ook niet. Uh... Eentje misschien wel, die heeft bijna ook niks te zeggen, te zeggen gehad. Maar zowel Tatis als... Uh... Tonen, die, ja, die hebben toch een paar dingetjes uh, op te lossen. Ja, ja en de, de federatie van strandhuisjes heeft wat ruimte om te onderhandelen. Ja, ja, ja, ja. Dat, is, dat is toch wel belangrijk. En, uh, en dat die veegkosten toch echt zo uh, unaniem zijn aangenomen. Ja, dat kost een hoop geld. voor. Uh, ja, ja. Maar tenminste, ze hebben daar een constructie voor gevonden. Uh, volgend jaar uh, dat bedrag uh, eenmalig uit de Algemene Reserve. Of uh, uh, fonds, uh, riolering. Ja. En dan uh, gaat er daarna aan gewerkt worden. Nou ja, het, het is straks duidelijk uh, in de loop van 2010 of uh, die kosten wel of niet. En het is die hele bezuinigingsoperatie die op een gegeven moment zegt... Ja, maar jammer, maar de burgers zullen ook wat mee moeten betalen. En, en in dat kader komen dan die veegkosten weer uh, naar voren. Ik, ik, uh, het valt mij op dat uh, met name de VVD en CDA, uh, um, die hebben een heleboel... Um, ingediend en de meeste ook gehonoreerd gekregen. Ja, ze hebben elkaar wel gevonden een beetje daarin, denk ik. Maar het is ook niet zo erg gek, want dat zijn allebei partijen die behoorlijk bovenop die financiën altijd Ja, ja dat zitten. is zo. Ja, ja. En allebei eh, ons ben een beetje zuinig. <laughs> ja, de ja, fracties zijn. Ja, nu gaan dus de ambtenaren gaan het een en ander doorrekenen wat, dat, wat voor consequentie dat heeft voor de begroting. En dan zal er zal ook dekking voor gezocht moeten worden, want er vallen een paar gaten in. Ja, ik, ben wel, ik heb de tel niet meer bijgehouden. Ik ben wel nieuwsgierig eigenlijk. Want veel aan de opbrengste kant stond er niet. Er die, die zijn er een paar weggestemd. Ja. En, uh, nou ja, ja. Wat gaat het kosten? Zijn die parkeertarieven bevriezen? Dat heeft Tonen aangegeven. Dat kost 4,5 ton. Ja. Vind ik nogal wat. En... Uh... Ja, die bezuiniging ja, op langere van... termijn. Hè? ja, maar ja. Niet direct nu. Nee, niet direct. Als dit zo doorgaat. 2011 is dan de eerste keer dat het 4,5 ja. ton gaat kosten. En 2012 ja. ook. Ja, en dan die bezuiniging op personeelsbudget. Ik weet niet hoe de VVD dat nu verder gaat zien. Want ik weet niet of er nog een discussie over komt. Ja, dat is die hele bezuinigingsoperatie. Wordt nooit nagekeken. Okay. Dat was eigenlijk een beetje in gang gezet door OPZ. Die zegt laten we nog eens even naar alle taken kijken. En dan kijken. Ja. Als je gaat bezuinigen op personeel, wat de consequenties dat zijn. Dat zijn opbrengsten van 1,2 miljoen staat er hier als je dat 10% doet. Ja, nou ja, dat, maar dat vond iedereen al een beetje kort door <laughs> ja, de bocht. Ja, goed, oké. Okay. Maar daar zou dus nog een wat, wat dekking van aan nou, kunnen komen. Ja, daar komt ja, CDA die zegt 2, 3, 4, 5%. Ja, uh, op nog, uh, steeds 1% uh, meer per jaar. Uh, ja, ja. Dus niet cumulatief 14%, maar... Nee, elk jaar wat meer. Ja. Uh, en uh, nou, ergens, misschien is dat wat weinig dat weet, weten we nog niet dat, nou ja, daar gaan ze over praten uh, en 10% is waarschijnlijk een beetje als een blind paard in die ja, organisatie maar goed, bezig hij geeft van. wel aan dat daar uh, mogelijkheden zijn Ja, dat nou, daar is de ruimte ja. En uh, nou ja, of het nou 1,2 miljoen of 8 ton is, ja, of, of wat dan ook, daar zit de ruimte. Daar is in ieder geval iets, uh, iets van te brouwen, ja. En dan uh, ja, die strandhuisjes, hè. Ja, nou ja, ja, ja, ja. Nou ja, we hoorden het al, hè, even 400 euro per jaar. Ja. Inclusief een parkeervergunning. Ja, dat is te weinig natuurlijk. Denk ik. Ja, ja, het, het uh, lijkt om, nou ik, je, ik vind altijd... Als parkeervergunning betalen, ze 15 euro voor een heel jaar. Ja. Dat is ja. te weinig, dat kan niet. Ja, wat, wat betaalt een inwoner van Zandvoort voor een 60, uh, 60 euro. Ja. Nou, we hadden het net over gelijke behandeling. Ja, ja. Dan zit daar wat ruimte ja. natuurlijk. En als je nog een gastenkaart erbij wil hebben, dan betaal je Pascal, dat weet jij. Een uh, gastenkaart uh, die zit rond 11, 12 euro. Ja, jaar. Nou, is... ja, nou ja, oké. Okay. Dus er zit sowieso al een ruimte van ruim 60 euro ja. bij elkaar. Ja. ...waar het omhoog kan zijn. Nou, dan kun je nog kijken, moeten we trendmatig... Ja, maar, ik, wat... maar een ander punt wat ik vond... Je, ...je kan ze niet vergelijken... ...want de strandpachters die zijn commercieel bezig... ...en die mensen in die, in die strandhuizen... ...die zijn puur voor een genot daar. Ja. Dan kun je toch niet gelijke tarieven gaan behandelen? Dat kan toch niet? Nee, dat ben ik met je eens. Want de discussie ging ook veel meer over... Moet je, als je met de een gaat onderhandelen, ja. al zeggen... ...we gaan praten en onderhandelen... ...maar er moet wel 30.000 euro uitkomen. Ja, ja, ja, ja, en ja. tegen de ander zeggen... ...nou, we gaan eens praten en onderhandelen... ...en we k zien wel waar het schip strandt. is wat jullie willen. Ja, <laughs> ja. En dat is de oneerlijkheid die, ja. die men ja. erin ziet. En die we, ik, ik zou ook zeggen... Wat, ...Ijmuiden heeft ook strandhuisjes. Ja. Ja. Uh, hij, heeft iemand wel eens gedacht... ...om uh, te gaan bij Ijmuiden op te vragen... ...wat dat dan kost? Ja, dat zou niet eens een gek idee zijn in principe. Want dan zeg je... ...het is te hoog of te laag... Ja, ja, en er ligt er ook aan wat voor faciliteiten je krijgt. Hoe ja. de gemeente die faciliteert, dat is Tuurlijk. natuurlijk ook erg belangrijk. Tuurlijk. En kijk en ze hebben daar die parkeerterreinen boven. Ja, en daar, daarom kan je van profiteren als, ja. als, ja. als, als, als huurder van die standhuisjes. Ja, klopt. Want het dus... is wel prettig. In de Meiden moet je een heel in lopen. Dat weet ik wel. Ja, nou ja, ik denk dat de wethouder daar best wel behoorlijke onderhandelingsruimte heeft. Ja. En misschien moet het wel zover, ja. ja. dat ja. weten we niet. Nou, dat zullen we wel zien. We wachten op de uitkomst van de ambtenaren. En tot die tijd gaan we even een beetje muziek draaien. Okay. Inmiddels is de tussenstand bekend. En ik geef de portefeuillehouder Financiën even het woord, want die heeft mogelijk een advies. Ja, dank u wel, voorzitter. Um, er is uitgerekend wat alle. Besluiten die we genomen hebben voor consequenties, heeft uh, wat, wat voor consequenties die hebben. En uh, wij komen in 2010 uit op 40.000 voordeel, in 2011 7.000 voordeel, in 2012 2.000 nadeel en in 2013 94.000 nadeel. Uh, nou hebben we altijd geroepen, we willen een sluitende begroting uh, overdragen aan uh, een nieuw college. Uh, het Rijk heeft gezegd, het kabinet heeft gezegd... Je mag, ...je mag negatief uitkomen in de latere jaren... ...maar dan moet je wel een taakstelling opnemen. Het zou natuurlijk het meest elegant zijn... ...als we een, wel een sluitende begroting zouden hebben. Um, dat zou kunnen betekenen dat er een, een taakstelling... Uh, ...ingevoegd wordt in het besluit. Uh, ik zou niet zo snel weten hoe ik dat zou moeten formuleren... Uh, ik zei net al zo in de wandelgangen, wat wij ook nog niet opgenomen hebben is dat we vanaf 2013, ik heb het straks wel genoemd, maar dat wij vanaf 2013 natuurlijk ook nog erfpacht tegemoet gaan zien, of koop, en dan is het rente van het geld. Op dit moment is dat een stuk lager natuurlijk die rente van het geld dan de erfpacht die het opbrengt eventueel. Um, ik, weet, ik, weet wat de, ik weet wat de bedragen zijn. Uh, in het kader van. Die, die straks onderhandelingen ingaan. Het is niet verstandig om die nu hier al uh, op tafel te leggen. Maar. Uh, je zou een stelpost op kunnen nemen. En dan doe ik dat heel voorzichtig. Van 2 uh, van, uh, ton erfpacht In 2013. En nogmaals. Dan doe ik erg voorzichtig. Maar. Per 2 februari 2013. Moet er. Of nieuwe erfbachten ingaan of moet er gekocht zijn. Dus, uh, dus die, die, en die zekerheid van die, uh, van die twee ton, die, uh, die mag ik van mij aannemen. Het bedrag waarover, ik, uh, waarover we gaan onderhandelen is enige malen hoger. En dan laat ik je hoeveel enige malen. Meneer Herrgoff. Meneer Herrgoff wordt Ja, ik, ik, ik zou van de wethouder willen weten: uh, is dat een uiterste datum? Zou het ook eerder kunnen? Wat zou eerder kunnen? Uh, die onderhandelingen en de uitkomsten van de erfpacht. Ja, als de belanghebbenden daarmee instemmen, kan het eerder. Maar dat acht ik niet waarschijnlijk. Nee, maar dan zou je dus eventueel ook een stelpost voor 2012 kunnen opnemen. Nee, maar... Nee, maar voorzitter, dat, dat ga ik niet we gaan, tonen. We gaan wel onderhandelen. Uh, we waren al in onderhandeling, dat even die dingen zijn even uitgesteld. We gaan wel onderhandelen, maar het gaat pas in... per, per 1 februari 2013... Ik bedoel, als ik uh, nog 5 euro mag betalen en ik moet morgen uh, 75 euro betalen, dan zeg ik van nou, dat doe ik pas morgen en nog niet vandaag. Ja. Dat lijkt me logisch. Dat verrast me uit uw mond, meneer Toner. Ja, <laughs> nee, ik spreek okay. veel talen, maar ik hou niet van... Budget. De vraag is even, wilt u daar een opmerking nog in het verslag over de begroting voor hebben, voor met name 2013? In de richting dat het taakstellend voor het college is om daar aandacht aan te besteden, of zegt u nou... Want dat hoorde ik eigenlijk de portefeuillehouder tussen neus en lippen door zeggen. Er komen nog een aantal zaken aan. Dus ik heb er wel wat vertrouwen in, had ik dat goed begrepen? Ik kijk de raad even aan. Opnemen? Een zin? Ja. We hebben net gezegd dat we vertrouwen in de wethouder hebben, dus ik denk dat hij dat wel goed kan regelen. Meneer Van Dersen stelt voor om dat via de vertrouwensband te doen, dus niet met een abonnement of een zin. Het is toegezegd door het college. We gaan ons daarvoor inspannen. Ja, dank u wel meneer Van Deurzen. Dat brengt mij op de totaalbesluitvorming van agenda punt 9. Daar ligt voor het besluit van de begroting. De memorie van antwoord. Inclusief alle aangenomen abonnementen. En er is nog één aspect in. Dat is de autorisatie. De OPZ gaf aan dat zij als gevolg. Hiervan dat ze het abonnement hebben ingetrokken. Over de autorisatie willen spreken. Heeft u dan alleen over de. Halve FTE extra, of heeft u het over het totaalbedrag? Voorzitter, zoals in het amendement staat uh, het totaalbedrag van uh, het museum... ...plus de FTE-uitbreiding. En realiseert u zich dat u daarmee het college bijna het werk onmogelijk maakt... ...want we hebben FTE's op dat museum staan? Dat zijn lopende uitgaven en volgens mij lijkt dat niet handig. Dat kan niet. Ja. Dus kunnen we een praktisch voorstel... Het gaat alleen om die uitbreiding, dat die in autorisatie blijft. Ja. Dat was de bedoeling. Is dat akkoord... Kijk de oudere partij zijn antwoord even aan. Ik heb van de wethouder begrepen dat hij in overleg gaat met ja. de, de nieuwe situatie. Dus dat was een van de belangrijkste punten van, de, van het abonnement. Dan gaan we akkoord met uh, alleen de FTE-uitbreiding. Uh, buiten, een FTE. uh, Half FTE, ja, ja. Buiten de autorisatie te houden. Ja, kijk de raad even aan. Goed. Dan is dat besluit ingecorporeerd in de totale besluitvorming. En breng ik nu de begroting... Inclusief abonnementen en dergelijke instemming stemming. Dat gaat wederom bij handopsteken. Wie is voor het vaststellen van deze begroting op deze wijze? Bij handopsteken. Inclusief. inclusief abonnementen. Inclusief abonnementen, memorie van antwoord, noem het allemaal maar op. Dat zijn de fracties van de VVD, de Partij van de Arbeid, Sociaal Zandvoort, Gemeentebelangen Zandvoort, het CDA, GroenLinks en de Oudere Partij Zandvoort. Oftewel unaniem. Dat vind ik echt ook een proficiat waard en dank daarvoor. Aangenomen. Dan gaan we nu naar de moties. Ik, nou, die gaan gewoon in volgorde van genoemd. Motie AA, blijft die gehandhaafd worden of trekt u hem in, Sociaal Zandvoort? Nou meneer voorzitter, ik hou hem aan. Uh, straks even een nieuw college. Uh, om Goed. er toch maar wat meer druk op te zetten. We brengen hem in stemming. Wie is voor deze motie? Bij hand opsteken. Voor... Motie AA, beschikbaarheid belastingvoorstellen volgend jaar bij de debatten. Mijn voorzitter, hij is al zo direct overbodig, want het college heeft dat steeds toegezegd. Dus ik begrijp het helemaal niet. De indiener ik, heeft hem gehandhaafd. Ik heb, ik heb alleen gezegd, van, ik vertrouw deze wethouder, alleen volgend jaar hoeft hij er ja. niet te zitten. Het gaat mij om, zeker voor het nieuwe college. Moet je op bestemmen? stemmen? Ik breng hem in stemming. Het is aan u, of u hem wel of niet wilt overnemen, stoppen met discussie zou ik zeggen. Wie is voor... Deze motie bij hand opsteken, dat zijn de Partij van de Arbeid, Sociaal Zandvoort, Suttorp, Bouwberg Wilson, Simons. Wie is tegen deze motie bij hand opsteken? De fractie van de VVD, het CDA, Gemeentebelangen, Zandvoort, GroenLinks en Posten. Daarmee is de motie verworpen. Motie 2A Groenbeleid van het CDA. De discussie is erover geweest, volgens mij is het iedereen het er wel over eens. Moet u nog in stemming gebracht worden of trekt u hem Dat ja. betekent nou dat volgend jaar toch in december moeten Maar als raad heeft u toch het beslisrecht nu. Dus wat is het? Gezondheid. Dan nou, ah, Dat wat is gezondheid? Ja. Het CDA handhaaft de motie. Ik breng hem in stemming. Bij hand opsteken. Wie is voor deze motie? Dat is meneer Poster, meneer Barbergen Wilson, meneer Sutorp, meneer Van Deursen, meneer De Rode, meneer Bluis, mevrouw Draaier, meneer Paap, Sociaal Zandvoort, meneer Kuiken, mevrouw Rietkerk, meneer Henrion van Poorten. Wie is tegen deze motie? Meneer Kramer was ook voor. Wie is tegen deze motie? Tegen zijn meneer Simons, meneer Kuiken, meneer Paap, VVD. Daarmee is de motie aangenomen. Meneer Stammes. Meneer Stammes. excuses ja. U had gelijk, ik uh, haal de namen door elkaar. Motie 2b van GroenLinks is ingetrokken. Dank u wel, meneer Van Deursen. Motie nadere ondersteuning raad. Ook daarvan kun je afvragen, moeten we die motie nog in stemming brengen? VVD handhaaft hem. Dan gaat hij bij hand opsteken. Bijhand opsteken. Wie is voor deze motie? Dat is OPZ, GroenLinks, CDA, GBZ. Meneer Henry van Verpoorten, meneer Paap VVD, mevrouw Geurensson, meneer Drommel. Ja, u had uw hand nu omhoog en meneer Kramer. Wie is tegen deze motie? Meneer Paap Sociaal Zandvoort. Meneer Stammis, meneer Kuiken en mevrouw Rietkerk. Daarmee is de motie aangenomen. Dan de gewijzigde motie PA bezuinigingen van het, van oudere partij Zandvoort. En die motie wordt in stemming gebracht verwacht ik. Hoewel we het allemaal eens zijn. Wie is voor deze motie? Bij hand opsteken graag. Dat is unaniem. Nee, excuses. Dat is de fractie van de Oudere Partij Zandvoort, de fractie van GroenLinks, de fractie van het CDA, de fractie van Gemeentebelangen Zandvoort, de fractie van Sociaal Zandvoort, de fractie van de Partij van de Arbeid, de heren Hendrion van Poorten, Drommel, Paap van de VVD en mevrouw Gurrensson, ook van de VVD. Wie is tegen deze motie? De heer Kramer. Daarmee is de motie ook net aangenomen. Daarmee is het hoofdonderwerp van deze vergadering afgehandeld en gaan wij door met de agenda. En komen wij bij het interpellatieverzoek van meneer Kramer. Meneer Kramer, aan u het woord. Ja, voorzitter. Gelet op de tijd denk ik dat deze vragen ook schriftelijk afgehandeld kunnen worden. U trekt het interpolatieverzoek in. De portefeuillehouder zegt hij dat toe? Ja, dat, uh, dat was al in de pen. Ik wil wel de ongerustheid voor de zover die bestaat even weg willen nemen... dat er ten aanzien van de afspraken die met Zandvoort zijn gemaakt... dus geen uh, dingen zijn te melden die zorg hebben. Dank u wel. U ook dank, meneer Kramer. Dan agenda punt 11. De motie van Lennepweg, rotonde van Lennepweg, van Sociaal Zandvoort. Die is uitgedeeld, wordt mij ingefluisterd. Ja. Er zijn nog vast een aantal exemplaren, meneer Paap. Ik geef alvast u het woord. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ik zal heel kort zijn. Het zegt eigenlijk al vanzelf: er gebeuren daar heel veel ongelukken. Het is een heel drukke, een heel drukke rotonde. Um, afgelopen dinsdag is er weer een ongeluk gebeurd: een meisje, gebroken been, gebroken uh, arm. Daarvoor zijn er ook enkele ongelukken gebeurd met kinderen. Er gebeuren veel botsingen. Uh, er vallen heel veel uh, ouders met kinderen om omdat ze. ...uit moeten wijken voor uh, auto's... Uh, ...die hier gewoon doorrijden. Er moet echt wat gebeuren. Het is een uh, levensgevaarlijk... ...kruispunt. En als er... ...iets niet gaat gebeuren, dan... Uh, ...kunnen er wel eens uh, dodelijke ongelukken... ...vallen op die rotonde. Vandaar deze motie. Uh, ik hoop dat uh, de raad hiermee... ...akkoord gaat en dat we uh, ...op veiligheid uh, gaan stemmen. Uh, meneer de voorzitter... Uh, ...bewoners die daar wonen uh, zien dagelijks... Uh, ...hele gevaarlijke situaties. Uh, ja, ook wat ik net al zei, dan met ouders en okay. uh, kinderen die daar fietsen. En, uh, het is echt uh, gevaarlijk. Dus, en u, uh, uh, u draagt het college op? Ik draag het college op om uh, zich in te zetten om deze rotonde veiliger te maken voor al het langzame verkeer. Goed. En dank overwegend dat kan iedereen lezen. Okay. Ja, dank u wel. Volgens mij duidelijk. Portefeuillehouder. Dames en heren. Wilt u proberen, ook al is het laat, wel aandacht te geven voor degene die praat? Portefeuillehouder. Dank u voorzitter. Het is natuurlijk altijd de bedoeling van het college om uh, de, de veiligheid op straat uh, zo groot mogelijk te maken. Het probleem is dat uh, de vraag gesteld wordt de rotonde veiliger te maken. Omdat de rotonde op alle manieren absoluut voldoet aan de inrichtingseisen. Wij hebben ook advies gevraagd bij de politie. Er is een ongevallenanalyse van de rotonde gemaakt... En uh, ja, alles wijst erop dat als er iets gebeurt... dan is het meestal een onoplettendheid van een bestuurder... van uh, uh, hetzij de fiets, hetzij de auto of wat ook. En dat laatste ongeval... Dat was uh, een, uh, ja je kan het onoplettendheid noemen, de auto was net vertrokken, had beslagen ruiten, beraamde ruiten, spelende kinderen achterin en er werd niet goed opgelet. Tegen dat soort zaken kan moeilijk opgetreden worden en kan men moeilijk een rotonde veiliger maken. Natuurlijk zal ik, en uh, dat is dan in de geest van uh, de motie van uh, uh, Sociaal Zandvoort, natuurlijk zal ik nog aandacht vragen aan... Uh, ...de afdeling verkeer om te kijken of er verbeteringen aangebracht kunnen worden. Ik zal in overleg treden met de politie of dat mogelijk is. Maar het zullen zeer kleine ingrepen zijn die gedaan kunnen worden... ...als er überhaupt iets gedaan kan worden om de veiligheid te bevorderen. Maar we zullen er absoluut energie in stoppen. Meneer de voorzitter. Dank u wel, uh, wethouder Tatus. Nee, de, de, de, ja, het is een motie. Ik wilde bijna het interpolatiereglement... Uh, over u afroepen, maar meneer Paap, u mag gewoon het woord hebben. Dank u wel. Ik had toch nog een vraagje aan de wethouder. Het is natuurlijk heel makkelijk. Um, ik ken bepaalde situaties uh, die een beetje hetzelfde zijn uh, als de rotonde te Verlinnenweg. Uh, het is heel simpel op te lossen om een, uh, een heuveltje waar je met 50 kilometer overheen kan rijden. Dat zijn dus niet echt van die hele grote dingen, maar echt een heel klein heuveltje... ...waardoor automobilisten al automatisch afremmen... ...waardoor ze niet te hard over die rotonde gaan uh, rijden. Want dat is, dat is het probleem. Ze rijden vast te hard die rotonde op. En, en daar moeten we wat aan gaan doen. En ik wil u dat graag meenemen. Meneer Tatus. Uh, voorzitter, ik zou eigenlijk willen voorstellen... ...dat uh, de heer Paap uh, ook bij een overleg is met de deskundigen, ...dat hij precies kan aangeven wat hij bedoelt... ...en dat wij kunnen kijken of dat inderdaad een meerwaarde is... ...voor de veiligheid van die rotonde. Graag. Dat is een toezegging van de wethouder. Moet uh, meneer, goed de voorzitter, meneer de voorzitter, de wethouder uh, ondersteunt deze motie... ...heeft een toezegging op deze motie gedaan, dus ik trek hem uh, in. En wilt u dan overleg met de oudere partij Zandvoort en GroenLinks... ...om dat mede te verifiëren? Ik uh, denk dat uh, de partijen akkoord gaan. Sorry, neem me niet kwalijk. Nee, ik, ik zie drie handtekeningen staan en... Uh, ik ken uw gedrag inmiddels. GroenLinks ook -ok akkoord. Goed, prima. Motie ingetrokken. Dan kom ik tot het volgende agendapunt. En ik zie tot mijn plezier dat het agendapunt sluiting is. Ik dank u allen hartelijk voor de inbreng en het debat. En ik wens u al dan niet nog een genoeglijke borrel, maar wel thuis. Ik vind dat. Ik vind dat het toch nog rap is gegaan uiteindelijk. Ja, het is negen minuten ja. voor twaalf. Goed ingeschat. Het is gepiept. Ja. Ja. Nou, een felicitatie is wel op zijn plaats voor wethouder Tonen, Financiën, ja, niet die zijn zaakjes toch wel behoorlijk ja. voor elkaar heeft. En natuurlijk de ambtenaren erachter, zeker ja. van Financiën en Beleid, die, die er hard aan gewerkt nou, Ik vind dat de burgemeester het ook goed gestuurd heeft eigenlijk. Ja. Ja, nee, het is, uh, het is eigenlijk een, uh, een financiële planning die er zonder al te grote kleerscheuren doorheen is gekomen. Ja. ja, wat moties. Geen zichtvlies voor iemand, het is allemaal goed gegaan denk ik. Ja, nee, het, uh, dat ging inderdaad uh, prima. En uh, het geeft wel wat vertrouwen in de financiële toekomst van Zandvoort moet ja, ik zeggen. Ja, toch, toch moet je nog een vinger aan de pols houden natuurlijk. Want uh, we weten natuurlijk niet wat het gemeentefonds gaat doen. Dat soort zaken, dat zijn grote inkomsten voor de gemeente. En dat ja. is afwachten. Ja. Goed, we hebben twee dagen hier gezeten. We hebben af en toe ons verveeld. Af en toe heel interessante gesprekken gehoord. Debatten gehoord. Uh, Pascal, uh, jij ook geweldig. Hartstikke bedankt dat je dat hebt willen doen. Alsjeblieft. Uh, Don de Gribber. mijn uh, ja, ja. overbuurman. Ja. En mijn overbuurman, Joop van Nes. En uh, ja, wij deden het graag voor u. En, uh, en lees morgen de Zandvoortse Courant, Er staat vast een hoop in. Er staan een hoop dingen in. Uh, okay, ja. Dank u wel, terug en graag tot de volgende keer. You mm -hmm.